een hartje grijze, een beetje wijze.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 Wat is dat kind snel, snel? Ik sloot mijn ogen en tel. En toen zonder vaarwel, snel, ie uit mijn buitel. En met ze al op een kangeroe-eiland, waar je kangeroes vindt. Zoek de kangeroe moeder naar een kangeroekind. Laatst nog kreeg je een job. En met z'n allen op een kangaroo-eiland, waar je kankeroes flint. Zoek de kankeroe moeder naar de kankeroekit. Oh, ik ben toch zo ongeluus, truus. Ik ben toch zo ongeluus. Waar gooit me zonder excuus, Pas en het land die me nou al altijd Tussen mijn voering gegaan En met z'n allen al Op een kangeroe eiland Waar je kangeroes vindt. Gaat de kangeroe-moeder Met de kangeroe -kit. Met de kangeroe -kit. In een havenkroegje Achter Katendrecht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 Breng mij een donze kussen, dan slaap ik eens zo zacht. Zij was nog een onervaren wicht, onschuldig, net. Dus toen hij zei ik heb het koud, klom zij bij hem in de van pek, pilo boeken, baai en boezelaar.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 Als de vuurtoren brandt op het donkere land, is zijn licht mij een baan. Als ik de weg naar het licht naar een wat ben ik zonder? Dat grote wonder. Ik voel me klein als ik kijk naar de sterren in het rood. Klein is mijn boot en de zee is zo groot. Faced.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 Heel mijn hart zo naar jou. Het maakt de dagen lang.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 Heel mijn hart vraagt zo naar jou, het maakt de dagen te lang alleen, want slechts de aard. Samen en delen vreugde, maar ook verdriet. Samen, samen. Al valt de rijk om ons niet en delen en al is ons huisje maar klein. Wij zullen wat ook het leven biedt, altijd samen zijn. Blij en stralend. Leven biedt samen, samen en delen vreugde maar ook verdriet. Samen, samen, al valt de reek om ons niet. En deel en alles, ons huisje maar klein, wij zullen wat ook het leven.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 Wat doe je eraan, ik kon haar niet verstaan En toen riep ik maar die. Jee. Maar wat doe je eraan, ik kon haar niet verstaan En toen riep ik maar hoeladijé Ik heb toen mijn schatje naar huis toegebracht Dat zal me geen tweemaal gebeuren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 to see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 It's all about Wie hippie hop hop willen bij en zijn Wie is zo onvergetelijk als PP? Wie lacht er zo aanstekelijk als Pipi Dus als je dankere wolken ziet Je hebt verdriet Dat hoeft toch niet Gaan een PP pipi, PP Wie praat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 Kijken naar die mooie slee. Onze vrienden zie ik als we met die wagen pronken, lief. Iedereen zal ons benijden, lief Als wij samen zij al zijden,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 Ging, moest hij betalen aan de varen van zijn schat Maar wat die zusie kostte was een peulenschil, Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had oh, ja. Hij vroeg als prijs, twee ossen voor zijn dier Dat kind, dat was niet veel en boela boela vond het goed En als deze hoeveel hij van het meisje hield Gaf hij aan schoonpapa zijn mooie hoge Er hey, zijn heel wat mooie jonge vrouwen in zo'n vrouwtje maar al trouwen voor twee ossen en een hoge hoed. In Zam Zam Zam Zam Zam Zambezi zom, vindt een man al gauw een aardig breetje en hij krijgt hij in en de schuitje voor twee ossen en een hoge hoed. Een raad aan jongens die nog zoeken naar een meisje. Ga naar Zambezi, het is daar een paradijsje. Zo Zo'n je krullen vol met jouw welte.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 Verbanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de En toen met Ome Jamse zeventientjes in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehkeltje gekocht. Een onecht kind van fortvol, bulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten, dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten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 maar als er nog tijd over is de Skymasters, nogmaals de Skymasters. Hier nee, met het nummer, hij doet het niet. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Dag, mesje, mesje lief, dag. Dag, schatje, schat ervan dag, Dag. Engel, engeltje, dag, dag, liefje, het, dag, het, je, de zon kijkt zo het, zo het, schrap zo wat een dag, wat een dag, wat een dag, wat een dag, dag, meisje, dag, lief, dag, dag, schatje, het, schrap Dag, dag, <gülp> dag.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 Dat ik alleen maar zingen kan op ieder ogenblik Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Misschien door de wanden, misschien gewoon ook door de kaal Maar wie weet komt het ook door jou, ja, door jou, ja, door jou ja. Dag, meisje, la, meisje lief Dag, dag, schatje, da, schaterblauw Dag, dag, engel, da, da, da, engeltje, dag Da ho, leave you on Da, the sun takes black. So strong and so gay. Wat een dag, wat een dag voor een dag. Da kom, meisje, meisje lief dag, you leave da. Da, scratch schat dag you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 Sta je ook te praten als een echte advocaat? Of bak je zoete broodjes, dat heb je heus geen draad? Hij doet de dik, hij doet de dik, hij vlamde heus niet in. Hij doet de dik, hij doet de dik, hij heeft vandaag geen zin. De leider van de dansband die speelde saxofoon. Toen hij een solo blazen moest, kwam er geen enkele toon.